Maar waarom gaan we naar Engeland, Grootmama? Je vader wilde het zo. Je moeder trouwens ook. Hoe weet je dat? Er is een meneer bij me op bezoek geweest met je vaders testament. En daar staat in dat, alhoewel je hele familie Noors is... jij zelf in Engeland bent geboren en daar al naar school gaat. En je ouders willen dat je in Engeland op school blijft. Maar Grootmama, jij wilt toch niet in ons huis in Engeland gaan wonen? Natuurlijk wil ik dat niet, maar ik zal wel moeten. En omdat jouw school over een paar dagen weer begint, hebben we geen tijd te verliezen. De volgende ochtend gingen we op de boot naar Engeland en al gauw was ik weer thuis in ons oude huis in Kent. De vakantie was afgelopen en ik ging weer iedere dag naar school. Alles leek zijn gewone gangetje weer te gaan. Achter in onze tuin stond een enorme kastanjeboom. En ik was met mijn vriendje Timmy begonnen met de bouw van een boomhuis, hoog boven in de takken. Op een zaterdagmiddag, toen Timmy met griep in bed lag, besloot ik alvast met het dak te beginnen. Ik werkte stevig door en timmerde de eerste plank op het dak. Toen zag ik plotseling vanuit mijn ooghoek een vrouw recht onder me staan. Ze keek naar me op en glimlachte op een heel eigenaardige manier. Haar lippen gingen omhoog en omlaag, waardoor ik al haar voortanden en haar tandvlees kon zien. Het tandvlees leek op rauw vlees. Ze had een zwart hoedje op en droeg zwarte handschoenen die bijna tot aan haar ellebogen reikten. Handschoenen? Ze heeft een handschoen aan. Hallo, jongetje. Uh, uh, hallo. Ik heb een cadeautje voor je. Een cadeautje? Ja, een cadeautje. Kom eens uit die boom jongetje, dan zal ik je het mooiste cadeautje geven dat je ooit hebt gehad Kom maar, kijk dan Ik heb het hier in mijn tas Een slang! Kijk eens hoe die zich om mijn arm heen kronkelt Heb je ooit zo'n mooie groene slang gezien jongetje? Uh, nee, ik geloof niet Als je beneden komt mag je hem hebben Oh, grootmama, mama, help oh, me alsjeblieft Niet hoger klimmen, jongetje, kom terug Kom terug naar beneden, zeg ik Kom dan, liefje Ik zie je niet meer, je zit verstopt tussen de bladeren Ik sta te wachten Ik wacht omdat ik je een cadeautje wil geven Ik bleef urenlang doodstil zitten daarboven het begon al donker te worden. Toen, eindelijk, hoorde ik een vertrouwde stem: Waar zit je? Waar zit je toch, jongen? Geef je grootmama eens antwoord. Ik ben hier boven. Ik zit boven in de boom. Oh, kom onmiddellijk naar beneden. Het is al etenstijd geweest. Grootmama, is die vrouw weg? Welke vrouw? Die vrouw met de zwarte handschoenen. Met zwarte handschoenen Vrouw Mama, ben je daar nog? Ik ben hier, lieverd Is ze weg? Ja, ja, ze is weg Je kunt weer naar beneden komen Ik ben bij je, kom maar Wat? Stil maar, stil maar Och, och, och, je staat te trillen op je benen ja. Laat me je eens omhelzen Kom maar Gauw naar binnen en dan kun je me alles vertellen Rustig maar, maar... rustig nou maar Grootmama Ja, lieverd Ik heb een ex gezien